9 uur, Mark Visser met het NOS Journaal. In de meestal is er genoeg werk te vinden, blijkt uit cijfers van het Planbureau voor de Leefomgeving. Voor hetzelfde werk liggen de lonen in Rotterdam en Den Haag ruim 8% hoger. Voor Amsterdam is dat zelfs 10%. Uitzonderingen zijn Leeuwarden, Enschede en Heerlen. Daar liggen de lonen lager dan buiten de steden. Vrouwen hebben evenveel vrije tijd als mannen, maar ervaren dat anders, blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Bij vrouwen lopen vrije tijd en werk meer door elkaar, waardoor ze meer stress ervaren. Mannen maken bijvoorbeeld meer tijd om leuke dingen te doen als ze vrij zijn. Vrouwen zorgen in die tijd vaak ook voor de kinderen of doen het huishouden. Vrouwen zonder jonge kinderen voelen zich minder druk en zouden meer willen werken als hun vrije tijd niet zo versnipperd was. De EU-landen zijn het in grote lijnen eens over het Turkse vluchtelingenplan. Ankara belooft vluchtelingen die via Turkije de EU binnenkomen terug te nemen. In ruil daarvoor moet de EU meer geld bijdragen en voor elke Syrische vluchteling die teruggaat naar Turkije een vluchteling uit een Turks opvangkamp opnemen. Volgende week praten de EU en Turkije verder over de plannen. Nike verbreekt voorlopig de samenwerking met tennisser Maria Sharapova. Gisteravond maakte de Russin bekend dat ze tijdens de Australian Open... positief is getest op een hartmedicijn dat het uithoudingsvermogen bevordert. Sinds 1 januari staat het op de dopinglijst. Sharapova kan lang worden geschorst. Ze zegt dat ze het middel al tien jaar op doktersadvies gebruikte... en niet op de hoogte was van de nieuwe regels. Het weer af en toe wat regen of natte sneeuw. Hier en daar mistig en het kan ook glad zijn, vooral in het oosten... Later vandaag buien, af en toe zon en een graad of zeven. Dit was het NOS journaal. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Holka van de ANWB.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zondag. Ik promise mezelf. op u. midnight I Die Nick Kemen, dat vraagt wel eens af. I promise myself was een hele grote hit eind jaren 80. En over het tweede gedeelte van Zandvoort op zondag. Die komt na een half uur op 1-0 bij Roda. En de rest is nog steeds 0-0 tussen AZ en Excelsior. En Willem 2 tegen Ajax. Om half vier de reggaeton dat nu plaat van deze week. Maar eerst Fur choice, Dr. Love.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 Aan het toernooi in Miami doen de beste 65 golfers van de wereld mee. Goed, we kijken nog even uh, bij de, de velden. Ajax is op de 43e minuut op 1-0 gekomen bij Willem II. Milik staat vogelvrij en komt binnen. AZX Social 0-0 en Rode AC Vitesse 0-1. Wij gaan terug in de tijd. Tien jaar geleden was dit een knoebert van de hit. Die dis met Flashdance.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 Visionary. Como een loco obsesionado. Miro la foto que me has mandado. Me conoces y ya sabes lo que quiero hacer. Oh. Sin pensarlo, de na te escribo. Me domina el deseo de estar contigo. Ni imagino la sonrisa que vas a poner. Oh, porque sé. Met uh, Looking for Love. Een uh, plaat uit uh, volgens mij 1990. Even spieken... Uh, 98. Zelfs. Er is zelfs een hele grote hit uh, in uh, Europa. Volgens mij plek nummer 8 in de Euro Breakdown destijds. En voor de racqueton. Nu plaat van deze week. Faruco met Obsessionado. En wil je Farruko uh, zien over drie weken dus in... Um, de Ahoy in Rotterdam bij het uh, uh, Paul Festival. Het is hier bij vijf over half uh, vier. Je luistert naar Bij op zondag en hier is The Cure met Close to Me. I've you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 De Zandvoortse wethouder Liesbeth Tjalk heeft donderdagavond ter nauwernood een motie van wantrouwen overleefd. De uitslag bleef hangen op een gelijk spel 8 tegen 8.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 ZANG che porto qui dentro di me.